Kijk dat bijvoorbeeld, dames en heren. Dat is een mooi instrument. Deze oude grammofoon. Die is mooi van vorm en mooi van sfeer. En nu heb ik een oom, en die heeft zo'n grammofoon. En die man die is daar zo gelukkig mee. Zo'n ouderwetse grammofoon. Met zo'n slinger eraan en een paar van die ouderwetse platen. Heerlijk. Ik heb een zekere oom die heeft een oude grammofoon En als een vrouw de vaten was, dan stoeit die met de platenkast De olieman, de l'amour, de oude dichter en de boer Die plaat is zo versleten, want je hoort gewoon de onderkant En of dat ding een herrie maakt, het piept en krast en kreunt en kraakt En af en toe, van tijd tot tijd, is Ome Toon de slinger kwijt en dan hoor je elke keer hetzelfde deuntje weer. Waar is die slinger van die oude grammofoon? Waar is die slinger? Waar zal die zijn? Zonder die slinger geeft dat ding geen toon. Waar is die slinger van die oude grammofoon? Zoeken, zoeken maar in de tweevelaar, onder het ledikant, in de prullenband, in de overjas, op de linnenkast. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, waar zal nou die slinger zijn? Vraag... Er komt wat. Vraag niet waarom ik wijn Stormy weather Valentine Ik hoor de hele dag Een potpourri Een opera Een aria en een cowboy staat te grienen Sigurds en whisky en wah wah je He drives you crazy, he drives you insane Hey, hey, hey, hey, hey, hey Op de voet gevolgd Ik zeg op de voet gevolgd Door de leichte cavalerie Ik ben van Kopf bis Fuß. Auf Liebe eingestellt. Sonst gar nix. Es muss een Stück vom Himmel sein, dat hoor ik immer wieder. Lily Marleen noch stets im Mondenschein die weiße Taube fliegt ein altes Volkslied zwanzig zwanzig zwanzig zwa, zwa. Ein Tauber singt von Wien nur du allein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 Mer, mer, men, mer, Marietje. Heeft stiekem die slinger verstopt. Want die heeft zo'n eigen romantiek. Ze voelt hoe haar hart in haar jumpertje klopt. Bij warme zigeunermuziek. Hou je het nog even bij de jongen? Houd je het nog even bij de jongen? Houd Perlmore! <laughs> chardas, wit Anna, make michalos, gullas, Gulasch, Anna, what is this loss? Chardas, chardas, ash, men, layos. Gulasch, gulas, in the pot. Labratti, Yudishak, Jakob, Apikas, Manes, yanos, prima, kontravas. En speelt voor Tante Stien, de Lohengruen. Dan zingt nog eenmaal de helden tenor. En het einde van het programma. Dit is gemaakt Amsterdam. En dan zingt het hele zwikje nog een koor. Waar is die slinger van die almegrammefoon? Waar is die slinger? Waar zal die zijn? Zonder die slinger geeft dat ding geen toon. What is this link?